Nog een voordelig nieuwjaar, hè? Dank je. Check jouw deal op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht. 158 Nieuws, 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Bij een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn Zuid is een dode gevallen. Het is de bestuurder van een auto die achterop het voertuig van een berger botste. Die was een gespinde auto aan het wegtakelen. Het ongeluk kwam waarschijnlijk door de gladheid. Vanwege het politieonderzoek is er nog maar één rijstrook open. In het zuidoosten van Oekraïne is de stroom op heel veel plekken uitgevallen na Russische aanvallen. Meer dan een miljoen mensen zijn getroffen, zegt de vicepremier. En ook een paar mijnen hebben last van de stroomuitval. De Russische aanvallen hebben als doel om de infrastructuur kapot te maken. En de overheid is deze week een campagne begonnen over de holocaust. Verdiep je daar eens in, is de boodschap. Volgens de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is kennis van de holocaust een goede manier om jodenhaat tegen te gaan. Nu wordt de holocaust door scholieren soms ongeveer ontkent of heel klein gemaakt. En dan nog het weer. De winter neemt heel even een pauze. Vanochtend is het droog. Later vanmiddag komt er weer regen. En in het noorden en oosten valt in de avond en nacht weer sneeuw. Het wordt overdag 5 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja Flo, dankjewel. Dan de situatie op de wegen. A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Zuid. 11 minuten vertraging. A27 Gorkum-Utrecht. Lexmond. Mensen op de weg. Even oppassen dat je daar de snelheid mindert. 12 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven-Breda bij De Bars. 8 minuten. A7 Den Vlicht.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 Ja, vanuit het winterbondenland Hilversum is dit de 5-Jacht werkdag en de 5 van het bedrijf met EWF. De 5 van het bedrijf. De 5 van het bedrijf. 5-3-8. to get back van het bedrijf. Hey Rosanne, goedemorgen. Hey, hallo, goedemorgen. Dit is Maaswerk en ja, jullie zijn vandaag onze geachte gasten in de vijf van het bedrijf, Rosanne. Ja, heel goed, fantastisch. Ja, met hoeveel mensen ben je aan het werk daar gemiddeld? Uh, over het hele bedrijf bedoel je of mijn afdeling? Ja, jouw afdeling. Uh, ja, 2,5. klinkt een beetje raar. Ja, moet even, nee, nee, je moet even rekening mee houden natuurlijk met de grootte van de taart. Hè, dat we als we de taart sturen, ah. zeg maar dat we voor iedereen genoeg hebben. Nou oké, okay, dan in dat geval zijn we met z'n en vijven. <laughs> ja kijk, ik hoor vijf man. Schrijf maar even mee, je ja, productie helemaal goed. goed. Hé hey, Maaswerk Rosanne, detacheringsbureau, marketing en communicatie. En ja, ja qua muzieksmaak zitten jullie alle kanten op. Hè. We hadden Earth, Wind the Fire, we hadden uh, Walk ja. the Moon. Ja, klopt. Ja, ja. En dan de volgende Ed Sheeran. Uh, wie van de collega's is fan van Ed Sheeran? Ikke. Oh, wat goed. Dan is uh, Sapphire speciaal voor jou, uh, Rosanne. Dan werkt ze vandaag daar. Dankjewel, heel fijn. Mooie dag en de taart komt eraan, hè? Dankjewel, succes. Groetjes. Doeg tonight, tonight.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 cham cham cham ke sidhar vargi Never would bring this happiness. I'm being I tried to keep uh, my sanity. Uh, I waited patiently. And girl, you know it seems life is so I life this full. I'm pleased. I love the truth. Marketing en communicatie op de afdeling. Uh, we sturen taart voor uh, 4-5, maar er zit 2,5 man op de afdeling. Dat wordt zo'n smullen daar. Uh, je bent bij Radio 58 En ja, Jaap die stuurt dit een foto van een sneeuwpop voor de 58 ochtendshow nog. Heel Dennis, is het al tijd voor een bakkie? Bakkie! O, o. Zeker tijd voor een bakkie. Hier luidt de officiële gluwijn-gong, want het is nog rond het vriespunt natuurlijk. Dennis met Dennis. En je met muzikale kennis. Sowieso. Ontbijtbeats lunch met refreintjes. Koffie, koffie gong met venijntjes. Yes, yes, Yeah, Zet je je radio zachter. Niet doen. Dan sta je met 5-3 achter. Sowieso. Frequentie verkeerd, levensfout. Dit is Audi goud. goudkoorts, hou vast. Diamanten in stereo, stereo. links is platina, rechts is Psycho. Baseline praat tegen je ruggengraat Zeg broer, je voelt ja. dit later wel. Later wel, later wel, yeah. later, later, later. Yeah. Yeah. 58, de 5 van het bedrijf. Hey. Frenna, Zaza. The boys back. Around, no in. All like. I'm is het Nick on deck. So intense, what they do, do, do. So intense, what they do, do, do. It's fun. It's fun. It's fun for what they do, do. I miss it. Zan, zan, zan, zan, And I believe what's on up? Who got? Who got got? got what's on about? Dance. Slime got the money on deck. And I'm so big, so heavy on deck. They on brandy and set, flex, flex, flex, bag the money up uh, Biggie boys on deck and the flex so fly, that they flex so flex. Slam got the money on deck, life so soft. Don't oh, say a fellow and I know them well, I know that my hate, let the man dem mm. what When oh, they come, come they come money long, that they come to online. Ooh, uh, man we come online. We here for the long, long time, but the man dem chase for so the long, long time. Yeah. We here and they flash front time, but the man dem leave me alone some time. So, so intense, what do, you do, do? So intense, what they do? do. Be Dance. I put the money on deck, Rissou, Rose, that put I on my neck. Oh. Say, with the party, don't set, Bak, bak, bak, baby, fuck all your friends. Oh. Uh. Biggie boys on deck, on the way to the bank, I might sign you a check. Oh. Uh. Say the euros, not less, so. Oh. Uh. Say the dollars, not less, so. Oh. Baby, come to my room, I don't dress, so. you go eat, put the show my dress, too. Oh. I don't play with my baby like just so. Total boy, your test boy, on that neck. Oh. Oh na na, it's just making make me go ganga, yeah. Every day you day go high, you just pray for my fate. Now you go die. Yeah. So intense, what it do do do? So intense, what it do do do? En is dit er echt niet normaal? Zaza! Frenna Poppy, De nummer 1 in de 5 van het bedrijf van Maaswerk. Dankjewel, Rossanne, voor het doorgeven van de top 5. De taart komt er zo snel mogelijk aan. Ja, lekker. En uh, ja, ik zie ook heel veel appjes. Dennis, ik wil ook wel een lekkere taart en de vijf van het bedrijf. Het is vandaag ook nog mijn birthday. Hoe kunnen we dat regelen? Heel simpel. Uh, je gaat naar 58.nl. We maken daar nog even een knappe URL voor. Je gaat naar 538.nl. Op de homepage zie je dan rechts een beetje onderin... een button met de vijf van het bedrijf. daar klik je op. Dan geef je de vijf liedjes door van jezelf... en de collega, collega, collega's, mag je ook zeggen... Dan sturen wij een taart, kom je in de uitzending. Komen de vijf liedjes on-air na de 538-ochtendshow. Dus speel mee met de 5 van het bedrijf vinden we sowieso gezellig. Ga naar 538.nl om je aan te melden voor de 5 van het bedrijf. Het is Dennis hier met Shanna Spyro. Die on this hill.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 Een meedogenloze tocht door Albanië. Voor veertien bekende Nederlanders is er no way back. Waarom doe ik dit? Wie overleeft de wildernis? No Way Back Fits. Vanavond om half negen op zes. Binnen één minuut meer muziek tijdens de 538-werkdag. Laat je mandje vol bij Trekpleister. Nu alle deodorant en douche van Dove, Axe en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.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 Werkdag. Je hoorde Holy Water, mijn zoon. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, dat is leuk hè. Sla deze maand je vaste stamkroeg uh, maar over. Want de grootste en ja toch ook wel de gezelligste kroeg van Nederland is weer open. Ik heb vorig jaar daar plaatjes gedraaid voor de aanvang van de show. Wat een happening, wat een productie, wat een line-up. Echt fantastisch. De Vrienden van Amstel Live. En dan kun je bij zijn met je Vrienden van 538 als je de hele dag luistert. Ja, dat doe je toch? Uh, dan hoor je de kroegbel ergens. Die hebben we hebben geleend van Ari uit het café de Amstel. Dan bel je 0909-3058 als je de kroegbel hoort. En beller nummer 20 scoort vandaag niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 tickets voor de vrienden van Amstel Live. Even kijken in de agenda of je dan kan. Dat is een hele mooie dag. Het is mijn zoonjaar. namelijk woensdag 21 januari. Dus zorg dat je bellen 20 wordt, hoor je zo meteen kroegbel 0909-300538. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. Mm -hmm. No, we don't stop. feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time just got the feeling so free we're gonna celebrate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 Van Vogue. Don't let go Love op 58 tijdens je 508 werkdag. Ja, de groep die begon als kwartet eindigde als trio met hits als uh, Hold on, Free Your Mind. En deze natuurlijk Don't Let Go Love op 58. Eh, we hebben even vast een URL aangemaakt. Dat is handig voor de vijf van het bedrijf. Kregen veel vragen. Dennis, hoe kunnen we ons aanmelden als bedrijf? Want wij willen ook taart eten en onze liedjes op de radio. Uh, heel simpel, je gaat naar 538.nl slash bedrijf. Dat is 538.nl slash bedrijf. Uh, heel leuk als je meedoet en je opgeeft vijf liedjes uitzoeken met je collega's... voor de vijf van het bedrijf. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, tot zover even deze dienstmededeling. Arno, goedemorgen. Goedemorgen met Arno Mouwrit. Ja, Arno, goedemorgen. Storingsmonteur onderweg naar Haarlem. Ja, wat, ja. Helemaal. wat is er gestoord in Haarlem? Uh, er is een uh, glasvezelkabel kapot bij een ziekenhuis. O, oh, jee, ja, dat is niet handig natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Hoe gaat dat dan als er zo'n kabel gebroken is? Wordt dat er e ingeblazen of hoe werkt dat? Uh, ja, dan wordt er een nieuwe kabel ingeblazen en opnieuw afgemonteerd. Ja, mooi. Mooie technieken, dat glasvezel. Je kan het signaal toch over kilometer zien of zo, dat lampje? Ja, klopt, ja. Ja, ah, mooi, man. Arno, hij is onmisbaar. Hij woont in Rhenen. Hij is nu onderweg naar Haarlem. Uh, maak ruim baan op de weg voor, voor Arno. En hey, ja, en als jij naar die vrienden van Amsterdam gaat... neem je je vriendin mee en een bevriend stel. Ja, klopt helemaal. Leuk. Nog nooit geweest? Nee, helemaal nooit. Nou, wat leuk. Je hebt wel zin in een avondje uit, begrijp ik, hè? Nee, dat is altijd leuk, hè? Oh ja, lekker hoor. Even een drankje doen. Uh, ik heb goed nieuws, beller nummer 20. Jij gaat naar de vrienden van Amstel! Hoppa! Hatsikidee! Lekker, man. Nou, heel, Kijk, heel mooi. Van. Ik hoop dat er geen uh, glasvezelbreuk is op 21 januari. Ik denk dat ik daar ook andere collega's voor heb dan nog. Heel goed, heel goed. Uh, gefeliciteerd Arno. Jij wint vier kaarten voor de Vrienden van Amstel Live voor woensdag 21 januari. En dat wordt verzorgd door je nieuwe vrienden van Amstel bier. Kijk, helemaal super, dankjewel. Mooi man, mooie dag daar. Hoi, hoi. Groetjes. Max en Andy Grammers zijn hier. The thing I love. blue bandy, won't you take me home? Everything is broken here, but with you home. Everything you touch turns and gold So put your hand in mine And watch me shine, shine, shine Cause the thing I love 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. Ja. Over Dubalipa. Goedemorgen, het is 5 voor 11. Zij ruiertje, ruiertje, jongetje, wat doe je daar? Ja, Inmiddels worden heel veel foto's doorgestuurd voor het NK sneeuwpopbouw. Het kan nog net hè, in het uh, grootste deel van het land. Uh, voor de vijfde ochtendshow, mooi om al die uh, bouwwerken te zien. Ik heb zometeen nog iets belangrijks voor je. Een klein ding wat niet mag ontbreken in je noodpakket. Uh, Want dat is vertel ik je zo. Esther is aangeschoven voor het nieuws van uh, 11 uur. Uh, goedemorgen.